van met het NOS-journaal. CDA-leider Buma wil voor geradicaliseerde moslims. Dat zei hij in het tv-programma Buitenhof. Als geradicaliseerde moslims die niet naar het buitenland zijn afgereisd... zich verplicht moeten melden bij de gemeente... weet de overheid volgens Buma in elk geval waar ze zich bevinden. Hij lichtte het voorstel niet verder toe. Hij vindt dat teruggekeerde jihadgangers direct de cel in moeten. Verder noemde Buma de eerstverantwoordelijke... de minister van Veiligheid opstelte, tot nu toe te traag...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 De stad Maiduguri in Nigeria is opnieuw aangevallen door strijders van terreurbeweging Boko Haram. De terreurorganisatie ziet Maiduguri als de hoofdstad van de islamitische staat die de beweging nastreeft. Het is de grootste stad in het noordoosten van Nigeria, daar wonen ongeveer een miljoen mensen. Vorige week sloegen het leger en plaatselijke milities een aanval van Boko Haram nog af. En in Soudaan zijn zes ontvoerde Bulgaarse VN-medewerkers vrijgelaten. De zes werden woensdag in het zuiden van Soudaan ontvoerd door opstandelingen. Ze zaten in een helikopter van het wereldvoedselprogramma waar ze voor werken. Het toestel werd door de strijders gedwongen te landen. De groep werd na onderhandelingen vrijgelaten. Of er losgeld is betaald is niet bekend. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 2-1 gewonnen van ADO. En het weer, vooral in het westen en zuiden valt nog regen of natte sneeuw. Verder nog een enkele bui. Later vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen droog en is er soms wat zon. Het wordt een graad of vier. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie.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 Stay out here till the end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 vanwege het feit dat CFM 25 jaar bestaat. Dit is Rufus en Shaka Khan, Ain't Nobody.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 Didn't mean to fall in love. It was rhythm that created us. I was running, we collided.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 Junk of the Heart, daarvoor Norah Jones met uh, Don't Know Why. Goed, uh, het is uh, afgelopen in Arnhem en in Utrecht. Uh, in Arnhem heeft uh, Vitesse met 1-0 van Ajax gewonnen... door een uh, doelpunt van Djurjevic in de 85e minuut. En FC Utrecht-Pek is uh, 0-2 geworden. Lam 39e minuut en Nederland de 80e minuut. Precies. Nou, wat kan ik dat thema? Alle vijf. Het is tijd uh, voor... Uh,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 Heeft u een huis met een tuin waar deze schattige konijntjes de rest van hun leven mogen wonen? Kom dan snel langs met een zakje wortelen en maak kans met deze schatjes. Dierenthuis, Kermeland, Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. U kunt u even ook even bellen. Hè? 023 57 13888 om een afspraak te maken. En het dierenthuis is geopend van 11 tot 4 van maandag tot en met zaterdag. En voor meer informatie, dierentehuis .dierenbescherming .nl. En We verhalen voor dus Pebbles uh, en Punky, dierentehuis .dierenbescherming .nl. En dat is weer uh, het Dier van de Week. ZFM brengt jou lekkere muziek op de zondagmiddag 1 februari. En dat doen we nu met Van Dichthout. I'm yeah. It is so still in Got the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 Stel, alstublieft, zie je daarvoor van Dikhout met Stil in Mei. Voor Zandvoort en de regio. Wat de lokaal en regionaal nieuws: een klein vleugje sport er ook nog bij. Het oude zwembad van de, het de voormalig Bouwers Palace Hotel wordt op dit moment gesloopt. Afgelopen donderdag verrichten de slopers de eerste handelingen. om het zo snel, netjes en goed mogelijk tegen de vlakte te krijgen.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 voor de last time af 1,5 wonderful jaar. En we zijn heel happen dat we de United Kingdom zijn in een very, very much bettere staat dan als we hier 1,5 jaar gekomen. Zie FM al 25 jaar. Live in Zandvoort.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 in mm. We'll be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 Sandy Sandition. Nou, dat is dus moet je gewoon luisteren. Het schijnt heel erg leuk te zijn. En hij heeft ook nog Campfire... en Dreamtime van Simon Champion. Dat gaat hij ook laten horen. Vind je dat ook weer? Dit was hem weer. Sandford op zaterdag is er zaterdag weer. Met Albert-Jan en Rob. Nou, goed. Volgende week Sandford op zondag met Albert-Jan en Rob. Dat wou ik zeggen. En dit programma wordt ook nog herhaald. Ja! Aankomende dinsdag tussen 8 en 11. En als het nu uh, 5 en 11 is op dinsdagochtend, zometeen Zandvoort uit Zandvoort. Mario de Zandvoort. ja ja, met oude meuk op de radio. Goed, wens je een hele fijne zondagavond of een fijne dinsdag. Dit is maar hoe je bekijkt. Als laatste Two Princes van de Spin Doctors. the near That's what I said now. Princess, princess who adore Just go ahead, We'll Rip. Right